Lieve mensen, we hebben een thema genomen voor vanmorgen. Het verbond van Yahweh met Israël. Ik denk dat je niet kan stoppen als het gaat over verbonden en over de verbonden die God sluit met zijn volk. Als iedereen zou snappen wat God gezegd heeft, dan zou hij alle dagen vreugdevol zijn dat je in dat verbond van God wandelt. Zelfs al gaat het slecht met de wereld en gaat het slecht met jou, nochtans, het verbond van God, hij is trouw. Zelfs als wij ontrouw zijn, nochtans, hij is getrouw. Het is een vreugde. Dus we gaan vandaag een paar dingen achter elkaar zetten. En ik hoop dat je daar vreugde aan gaat beleven. Het is ook vreugdevol om naar de woorden van Torah te luisteren. Want in het woorden van Torah is... Leven. Leven. Leven. En Yeshua is het vlees geworden woord van God. Dus zelfs wat Yeshua zegt... zijn nog de woorden van zijn vader. Hij zegt, ik spreek niet van mezelf. Hij zegt, mijn vader mij toont, zegt hij, dat zeg ik. Dus als je Yeshua uitspraken hoort doen... Dan zeg je nog, zo spreekt niet alleen de Heer, maar zo spreekt God. We gaan er vandaag een paar achter elkaar zetten. Ik hoop dat u, uh, heeft u tijd, want ik heb aardig wat sheets. En ik uh, mag nou pas een half uur laten beginnen, hè? Ja, dus uh, het loopt een half uur uit en ik ga er een uur langer door. Dan is dat uh, weer recht getrokken, vind ik, hè? Goed, ik ga het u wat voorlezen. Het is een hele bekende tekst, 1 Korinther 10, vers 1 tot en met 5. Want, zegt Paulus, ik stel er prijs op, broeders en zusters, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. allen door de zee gingen. Alle zich in Mozes lieten dopen. Ja, in de wolk, de geest van God, en de zee, het water. Alle hebben ze dezelfde geestelijke voedsel gegeten. Manna in de woestijn, kun je, je nog herinneren? Wat uit de hemel kon vallen. En alle dezelfde geestelijke drank hebben gedronken. Het water uit de rots. Want zij dronken uit de geestelijke rots. Ik heb hem erachter gezet: Torah. Ja, uiteindelijk is de Torah geestelijk. Waarom? Hij komt uit de geest van God. Hij brengt het onder woorden, het wordt de Mozes geschreven, maar het is geest. Denk niet dat je alleen maar door het doen van die Mozes woorden zo. Nee, dat moet je wel doen, maar je moet snappen tot het komt uit de geest van God. Zodra je dus doet wat Mozes zegt, handel je in de geest van God. En wat zeggen de christenen? Ach ja, die wet is weg. En dan noemen ze het wet, maar het is Torah. Het is een onderwijzing van God, zodat wij weten hoe we moeten wandelen. Dus gewoon zeggen wij doen de sabbat niet maar de zondag is een topdwaasheid wat door Rome erin gebracht is. En velen zijn bereid om dat te blijven geloven. En in dat dwaze geloof te blijven handelen. Maar we zullen moeten luisteren wat zegt God en wat hij zegt komt uit zijn geest en zo zullen we wandelen. Zij alle dronken dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots. Dat is Torah, het woord wat Yahweh spreekt. Welke met hem medeging? Aha. En die rots, die tora, was de Christus. Schitterend woord, hè? En die tora, dat was de Christus. Hij is toch het vlees geworden, wordt of niet? Als je was, ziet wandelen, zie je hem in de volmaakte heerlijkheid van zijn vader aan. Het wonderlijke is ook, als hij zegt, wordt genezen, is het pats, wordt ze genezen. Dat kan helemaal niemand, dat kan alleen maar als je inderdaad vader achter je staat... Yeshua heeft vele wonderen en tekenen gedaan. Het is onbegrijpelijk dat er mensen zijn die Yeshua als Messias verwerpen, terwijl ze hem gekend hebben. En dan vraag ik me nog af, zouden ze hem wel gekend hebben? Want toen Mozes zich moest voorstellen aan het volk, toen zegt hij nog tegen vader, ja zit hij, hoe zullen ze mij geloven, zegt hij, dat ik door u gestuurd ben. Ja, ja, ja. Hij zegt, ik ben moeilijk van praten, want Mozes was een tot, tot, hè. Hij kon niet goed praten. Dus dan zegt hij nog tegen Aaron. Praat jij dan maar voor me? Dat is goed zegt Aaron. Ik zal wel voor je praten. Dus hij kan stotterend tegen Aaron praten. En Aaron die zegt het tegen het volk. Maar zegt u hoe zullen ze me nou geloven dat u mij gezonden heeft? Nou ja. Dan kent u het verhaal. He? Steek je hand in je benenhak En die komt er met laatste uit. Stop hem erin, Is hij weer gezond. En zo kreeg hij wonderen en tekenen. Hij zegt laat dat nou aan het volk zien. Want het volk Israël reageert alleen maar op. Wonderen en tekenen. En dan zijn er dus mensen die verlaten Jeshua en ze hebben niet gesnapt dat toen Jeshua kwam, tot hij door wonderen en tekenen kwam. Mozes had al gezegd, de Heere God zal ons een man zenden zoals ik, hoor hem. Er is nooit meer een andere man geweest dan Mozes als Jeshua, die met wonderen en tekenen zijn hele bedieningstijd van 3,5 jaar gewandeld heeft. Zelfs laatst wekte die uh, tot gezondheid. Hij heeft zelfs doden opgewekt die al vier dagen begraven waren. opgesloten in die spelonk. En dan wil die Lazarus uit het graf roepen. en dan zeggen die vrouw nog: ja, meneer, hallo, hallo. Hij ligt er al vier dagen hoor, hij stinkt. Maar ja, hij zegt toch: Lazarus, kom uit. En Lazarus komt uit. Dat doet geen mens zoiets. Dat was wonderlijk. Hij heeft zich bevestigd door wonderen en tekenen aan het volk Israël, zoals Mozes zich ook door wonderen en tekenen moest bevestigen dat hij door de Heer geroepen was om dat volk te leiden. Helaas worden de velen, ook christenen, misleid en die gaan de Joodse dingen, de Joodse rieten navolgen. Ze worden, he, goed, laten we niet te veel namen noemen, maar ze gaan los van Messias, gaan ze verder. Zo, kort, Zo gaan we verder. Geldprobleem. probleem. Maar luister goed. De rots was de Christus. De rots was de Christus. Moet je kijken, dat Christus. betekent gezalfde in het Grieks. En Messiah is gezalfde. 38 keer staat het er. Eén keer staat het woordje bestreken. Maar dan heb je het met zalven te maken, ergens zalven op Het woordje Christus is gezalfd of de gezalfde. Messias, Messiaanse prins, een koning van Israël, is ook een gezalde. De hoge priester van Israël, is ook een gezalde. Zijn allemaal gezalde mannen in hun functies. Zelfs de koning Cyrus, een heidense koning, is een gezalde. Waarom? Hij sprak de woorden, waardoor uiteindelijk Israël weer opgewekt werd om terug te gaan naar Jeruzalem. Die sprak die namens God. Dus zelfs Cyrus, een heidense koning, wordt nog als een gezalfde aangegeven. Ook de patriarchen en de gezalfde koningen waren allemaal gezalfde. Wie van ons is er gezalvd? Nog een keer, wie van ons is er gezalvd? Ik zie maar één hand. Door de geest van God. Ja, natuurlijk. We hebben de geest van God ontvangen. Ik wil nog een keer weten: wie van ons zijn gezalvd? Nou, ik ging eraan twijfelen. Want het is namelijk door de zalving van de heilige geest dat wij zeggen dat Yeshua de Messias is. Niemand kan zeggen dat Jezus Christus Heer is dan door de... Want ik ken heel wat mensen die deze zaal verlaten hebben en niet meer beleiden dat Yeshua de Messias is. En dat is juist ons leven. Als we dadelijk uit de dood zullen opstaan binnen dat lichaam van Messias... Dat is een hele andere kudde als die duizend jaar later opstaat. Die dus niet van Messias zijn. Goed over nadenken. We behoren tot het lichaam van Messias. De ene is een vinger, een hand, een oog, een oor. En we functioneren samen als het lichaam van Messias. We delen brood en we delen wijn. En dat doen we in verbondenheid met Messias. Goed, het was maar even een start, hè? een beginnetje. Ik had nog wat gevonden in Nummerie, Moet u luisteren. In Nummerie 20 vers 8 staat. Neem de staf en laat de vergadering samenkomen. Gij en uw broeder Aaron. Zegt hij dus tegen Mozes. Hè? Spreek dan, zegt hij tegen Mozes. In hun tegenwoordigheid tot de rots. Hey, hier hadden we al de rots. Zie je dat? En dan ga je dus naar de Torah, kom je in nummerie en dan zegt hij hier zo in zijn tegenwoordigheid spreek tot de rots. Nee, dus diezelfde Christus. Dan zal zij haar water geven. Gij zult voor hen water uit de rots, Christus, tevoorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drinken. Dus we weten dat de rots was de Christus. Guts zou je dan zeggen, was Jezus al in Sinaï? heb je niks mee te doen. Jezus is natuurlijk wel de gezalfde, de Christus. Maar het was niet zo dat Jezus aan Sini staat. Maar de zalving is er wel. Dus de val van de geest van God, waar dus woorden gesproken en gezegd worden, die door Mozes herhaald worden en die het volk gaan horen. Dan zal hij water geven, gij zult voor hen water uit de rots. En de rots was Christus. Tevoorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drinken. Wat is er één? Kijk, komt er nog eentje. Nummer 20, vers 10. Toen Mozes en Aaron de gemeente voor de rots hadden doen samenkomen... zei hij tot hen, hoor toch jullie wederspannigen... zullen wij uit deze rots voor u water tevoorschijn doen komen. Dat wordt gevaarlijk. Wist u dat wat hier gebeurt? Mozes zegt, zullen wij voor jullie water uit die rots laten komen... Daar gaat Mozes een verkeerde kant op. Hij wordt er later voor gestraft. Wij laten helemaal geen water tevoorschijn komen. Komt er nog een. Nummer 20 vers 11. Daarop hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots. Als je nou weet dat die rots een ander beeld meedraagt. Het is de Christus. Wonderlijk is dat eigenlijk hè. Met zijn staf en hij slaat hem zelfs twee keer. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het vee. Het was helemaal niet de bedoeling van God dat hij zou slaan. Zijn opdracht was om te spreken tegen de rots. Wie zou Christus willen slaan? Dat deden ze vijanden. Ze hebben hem rouw geslagen. Ja, maar net zeg je dat Christus niet de tue is. Praat over de Christus. We vertalen niet het woord naar Yeshua toe. Er zijn natuurlijk vele Christen geweest. Ook koningen waren gezalden. Het gaat om een gezalde. Dus we vullen nog geen naam in hierop. Hoewel het onze Yeshua natuurlijk vreselijk letterlijk overkwam. Want ze hebben onze hier rouw geslagen. Hè? Het gaat erom. Er wordt hier gesproken over rots. Maar hier staat het al. De rots, de Torah, was de Christus. Oh. Toch heeft God in het merendeel van dat volk... Geen welgevallen gehad. Want zij werden neergevuild in de woestijn. Als je nou zo'n stukje tekst leest. Hoe triest is het niet. Tot er een miljoenen staat voor de Sini hebben gestaan. En ze hebben het eigenlijk niet gesnapt. Ze hebben de zalving. Ze hebben wel de woorden gehoord. Maar de zalving die ermee verbonden was. Hebben ze niet ontvangen. En zienen is zo ontzettend belangrijk. Er moet dus wel iets in het leven van een mens gebeuren, zodat hij uiteindelijk door de zalving Messias gaat zien en hem kan aanvaarden. Want ik denk dat zelfs de zalving nog door God gezonden wordt voor degene die hem berachtig zoeken. Hij openbaart zich namelijk door zijn Messias. Want niemand kan God zien. We moeten op Messias zien om door hem heen God te zien. Hij is niet God, maar hij is het beeld van de Vader. Zoals op de munt de beeltenis van de koning staat, is dat niet de koning, maar dat is zijn beeld. De koning zit op Soedijk. We hebben zijn beeld voor ogen. Maar dat beeld is niet de koning zelf. Je moet door het beeld heen kijken. Toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. Ja, dat hele volk is neergeveld. Hoeveel waren er aangekomen ook weer? Joshua... Kaleb. En wat was er in die mannen? Een andere geest. Een andere geest. Gut nog toe. Zijn er dan allemaal verschillende geesten? Echt niet waar. Maar er is maar één waarachtige geest die houdt zich vast aan wat God gesproken heeft. Want wat God zegt in zijn Torah of in zijn belofte, dat komt uit zijn mond. En wat God spreekt, komt uit zijn geest. Pas als we dezelfde woorden spreken als God, dan zeg je, hé, hey, jij hebt ook de geest ontvangen. Je zegt dezelfde woorden als God. Zeg je aan andere woorden, hè, Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, maar Jezus is God, hoor. Dan denk ik, hé, hey, wacht eens even, dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel zegt veertig keer Zoon van God. En hij zegt tachtig keer Zoon des Mensen. Hij zegt niet één keer Jezus is God. Nee, Yeshua is de Zoon van God. En de zoon is mensen. Hij is zelfs verwekt door God. Weet u nog hoe het ging? Toen Maria zwanger werd. Als God namelijk spreekt. Schept hij. Want wat er niet was. Roept hij tot aanzijn door te spreken. En dan is het er. Daarom heet hij ook schepper. Er was dus een meisje. Was, uh, uh, een debiel meisje. Die had een evangelisatiedienst bijgewoond. En dan zegt iemand aan het einde van de dienst... Heb je nou nog wat geleerd? Hey? Ja, niet. ja, God kan scheppen zonder scheppie. Ik denk, zo, zo eenvoudige ziel. Ja toch? Dus door te spreken had ze begrepen tot God dingen die er niet waren tot aan zijn roepen. Misschien een heel kinderlijk voorbeeld. Maar het is misschien wel leuk om het vast te houden. Het wonderlijke is namelijk als wij de woorden gods lezen. We lezen de Torah. En we aanvaarden dat als het woord van God. Schept het in ons innerlijk... De kracht die we nodig hebben om daarmee verder te gaan. Want zeg, jammer, zo heb God gesproken en zo ga ik het doen. In de christelijke wereld zullen ze we zeggen via de sabbat. Ja, dat doet dan niet zo gek. We zullen al, al, al, al duizenden jaren de zondag. Ja, maar bedrog wordt nooit waarheid. Je zal het bedrog moeten onderkennen en zeggen zo spreekt de heer, zo ga ik het doen. Ben je jood geworden? Nee, helemaal niet. We zijn heidenen die op de weg van de heer wandelen goed, was maar een inleiding, hè? het gaat vandaag 2,5 uur zeker duren, want ik heb aardig, aardig wat zet, ik heb zo tijd niet meer gesproken, laat ik er maar eens een steentje bovenop doen, in Deuteronomium 32, daar staat het volgende, neig je oor, gij hemelen, dan wil ik spreken, ah. en de aarde horen naar de woorden van mijn mond, leuk is dat, het woord spreken en het woord je woorden, Weet u nog wat er in Johannes 1 staat? In de beginnen was het? Maar dat staat er niet wat hij nou zegt. Zeg het nog eens. In de beginnen was? Goed. Degenen die het zo zeggen hebben goed geluisterd en begrepen. Want het horen van een woord is wat anders dan spreken. Spreken heeft te maken met wat gezegd is. Het woordje woord heeft te maken met wie het gezegd heeft. Dus als je in de grondtaal Logos leest, moet je vragen, oh, van wie is die Logos? Oh, dat heb God gezegd. Als er staat in Johannes 1, vers 1. In de beginne was het woord, het woord was bij God, of God nabij. Ja, dat woord was God. Oh, Jezus is God, zeggen ze dan. Maar dat staat er niet. In de beginne was het spreken. En dat spreken was God nabij, zo nabij. Ja, dat spreken is God. Dat staat er gewoon in het Grieks. Want logos betekent het spreken. Maar omdat het christendom heeft gezegd, oh die drie eenheid weet je wel. Nee, Jezus is God. Dan gaan ze het zo vertalen op de manier zoals die christelijke fantasie denkt. Nou, als je dat woordje verder gaat uitzoeken in het hele Nieuwe Testament. Is het schitterend om te begrijpen wat logos spreken is. Datzelfde woordje logos wordt ook gebruikt als Petrus spreekt namelijk. Dan is het het woord van Petrus. De logos van Peters. Als Willem van Dauwels zegt, dan zeg je, oh, maar dat is de logos van Willem hoor. Dan weet je gelijk wie het gezegd heeft. Dan zeg je, wat heeft hij dan gezegd? Nou, dat en dat heeft hij gezegd. Goed, even een klein tussendoortje. Nijf je oor, geen hemelen, dan wil ik spreken en de aarde horen naar de woorden. Dus dat spreken van God zijn woorden. We moeten luisteren. Mijn leer druipen als regen, mijn reden druppels als dauw, als regenbuien op het jonge groen, als regenstromen op het krijt. Nou mogen dat wezen voor ons allemaal. Dat als die woorden regenen over ons, datgene wat God spreekt, tot we daardoor veranderd worden. Dat zien we ook aan elkaar, daarom zijn we altijd weer als groepje op sabbat met elkaar. Dat is een boodschap die je begrepen hebt. Als je als groep een boodschap gaat begrijpen, wie is nou God... Ja, wat zeggen wij dan? Ah, ja, wij is God. Ja, natuurlijk. En er is maar één God en buiten hem is er geen God. En alle die door hem gezalfd worden, dat zijn gezalfde van God. Die hebben dus zalving van God. Die hebben dus de geest van God ontvangen. Waardoor ze zeggen, maar zo spreekt God. Dan is elk argument weg. Daarom moeten we altijd zeggen, zo staat geschreven. Zo spreekt de Heer. God... Nou, lieve mensen, daar zeggen we allemaal aan op. Hè? Want, zegt hij, ik zal de naam van Yahweh uitroepen. Doen wij het ook? Ik zal de naam Yahweh uitroepen. Wat zegt het Joodse volk? Wat zeggen vele christenen? Ja, die naam gaan we niet uitspreken. Met de gedachte zo heilig. Nee, het moet heilig zijn. Want wie de naam des Heren aanroept, ja, wees heilig. Dat staat er. Al die de naam van Jaweer aanroepen, wees heilig. Als je een rotzooi leven leidt in zonde en in veiligheid, roep dan niet de naam van Jaweer aan. Moet je niet doen. Je moet de naam van Jaweer aanroepen ja, om zijn naam te verheerlijken. Dat kan je niet in de zonde doen. Beleid dan eerst je zonde, ziet op de verzoening door het bloed van Yeshua en gaat dan met alle respect de naam van Jaweer prijzen. Zoals hij zichzelf geopenbaard heeft in zijn woord. In wat hij gezegd heeft. Ik zal de naam van Yahweh uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Wie? De rots. De rots is Yahweh. Dat heeft te maken met de woorden die hij spreekt. Oh, het staat er al. Het staat meer dan 60 keer komt het woordje de rots voor in de Bijbel. Het spreken van Yahweh. Als het over de rots gaat. Het spreken van Yahweh. Wiens werk volkomen is... om al zijn wegen recht zijn... Hij is een God van trouw... Hé, hey, hebben we net van gezongen? Kun je het nog herinneren? Huh? Net van? Zou, heb je het geweten hier, waar ik over ging preken, Anna? Om al zijn wegen recht zijn... een God van trouw zonder onrecht... Hij is rechtvaardig, waarachtig is Hij... Ik hoor geen amen. Ik zal het nog een keer zeggen. Ja, je bent te laat. Al zijn wegen recht zijn. Een God van trouw. Zonder onrecht. Hij is rechtvaardig. Waarachtig is Hij. Amen. amen. Gaan we het nog een keer doen? Of niet? Ja, maar je moet een beetje alert zijn natuurlijk. Dan heb ik ook het gevoel dat je me hoort. En dat je het woord hoort. Volgende ziet. Verderfelijk hebben tegen hem gehandeld. Zo. Verderfelijk. ...hebben tegen hem gehandeld. Die zijn zonen niet zijn. Het gaat over Israël, hè? Dus ook Israël kan verderfelijk handelen. Hij zei, mijn zoon ben je niet. Terwijl zij de zonen van Abraham, Isaac en Jacob zijn. Maar als ze niet wandelen in de weg van Abraham, Isaac en Jacob... ...zijn ze niet de zonen van God. Verderfelijk hebben tegen Hem gehandeld, die Zijn zonen niet zijn, maar een schatvlek. Een verkeerd en een vals geslacht. Niet heel Israël als is verkeerd en vals, maar degene die in goddeloosheid leven. Dat geldt voor ons ook. We zitten bij elkaar als heiligen. En we zijn toch allemaal heilig? Zeg eens Amen. Ja, ik hoor er maar één. Is dat de enige? We zijn toch allemaal heiligen? Heilige betekent niet. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen ja, natuurlijk. Je bent afgezonderd. Dat is heilig. Geen heilig boontje. Geen heilig boontje. Nee, inderdaad, dat is een goede. Maar wij zijn heilige. We zijn toegewijd. Zoals mijn vrouw mij is toegewijd, is heilig voor mij. En andersom ook. Goed. Een verkeerd en een vals geslacht: vergeld gij op deze wijze. Ja, nee. Volk van Yahweh, ga je in goddeloosheid wandelen? Oh ja, vergeld gij op deze wijze Yahweh? Voor zijn goedheid zijn trouw en zijn liefde en zijn zorg voor je? Gij dwaas en onwijs volk. Hij, is hij niet uw vader die u geschapen heeft? Die u gemaakt heeft? Die u heeft toebereid? En dan toch zondigen. Want daarmee schaadt hij de naam van Yahweh. Israël, broeder en zuster, handelt niet in overeenstemming met wat Yahweh gesproken heeft. Daar komt het op aan. Vraag het jezelf maar af. Handel ik overeenkomstig de woorden die Yahweh gesproken heeft? Amen? Dan zegt hij, ja inderdaad. Want een vreugde. Dan ben je heilig. Je bent hem toegewijd. Je bent afgezonderd tot zijn volk. Afgezonderd van de wereld. Hè? Dan hoor je tot zijn volk. Goed. Er komen er nog een paar hoor. Deuteronomium 32 vers 18 zegt. De rots. Die u verwekt heeft. Mooi hè? De rots is Yahweh. Die u verwekt heeft. Hoe worden wij verwekt? Door het horen van de woorden van Yahweh. En dan ga je, je ogen open. Je wordt ineens wakker. Dan denk je joh. Yahweh is God. En hij heeft allerlei dingen gezegd. Hoe zijn volk dient te wandelen. Daarom zijn we zo graag in zijn wegen gaan wandelen. Wonderlijk hè? Ondelijk, hè? De rots, Yahweh, die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten. De God die u heeft voortgebracht. Ja, dit is een ramp. Als je nou door het woord van God bent voortgebracht en je gaat hem vergeten. Je gaat zelfs de Messias vergeten. Waar al vanaf Adam het volk naar uitgekeken heeft. Ze hebben vele valse Messias gezien. Maar er was er niet één gekomen waarvan Mozes had gezegd, hij zal zijn als ik. Die door wonderen en tekenen zelfs Mozes te boven ging. Zomaar lopende door de straat, wie die tegenkwam. Zoon van David, dat ik ziende mag worden, wordt ziende. Ja, zo ging die door de straten. Er lagen mensen, zelfs met Petrus, die zo dicht bij de Heer geweest was. Er lagen mensen op straat ziek te zijn. En dan loopt Petrus er langs met zijn schaduw zo. En dan, dan kwamen ze omhoog. Zo wonderlijk, die kracht. Die verbonden was hè? door Yeshua aan zijn discipelen. De rots, Yahweh die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd, Je hebt ze vergeten. De God die u heeft voortgebracht. Ja, toen Yahweh dat zag. Dit is hard wat je gaat horen. Hè? Heeft hij Yahweh hen verworpen. Omdat hij Yahweh gekrenkt was door zijn zonen en zijn dochteren zou dat er zomaar loze uitspraken zijn als wij willens en wetens de uitspraken van de Heer verwerpen en toch goddeloos gaan handelen het gevolg is dat Yahweh zegt ik heb je verworpen ja doet hij dat dan zo gauw nou hij doet het niet gauw hij vraagt één keer en twee keer en waarschijnlijk is hij nog wel genadiger maar er komt een dag dat uiteindelijk de draadjes verbroken worden ja, Jaber die zag het, hij heeft hen verworpen omdat ze gekrenkt was. En door zijn zonen en dochteren. Hij zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen. Oh, dat woordje verbergen staat in verbinding met verworpen. Oh. Dus hij heeft ze dus niet echt verworpen en in de put gegooid of zo. Nee, hij verbergt zijn aangezicht voor hen. Dat als je gaat bidden, je denk je, ik zit wel te bidden, maar komt het wel door mijn plafond. Zo zit het. En als je dat gevoel krijgt, dat is uit de geest van God, dan moet je iets veranderen in je leven. Dan komt dat weer terug. Meestal is er iets in je leven gekomen, waardoor je zegt, je God, want het komt gelijk openbaar. Als je hem om licht vraagt, krijg je het op hetzelfde moment. Zeg vader, dat was fout. Ik beleid het als zonde. Ik zie op de verzoening het bloed van Yeshua. Ik bekeer me en ik ga het recht wandelen. Binnen de kortste keren heb je weer een gebed... waarin je gewoon zelfs buiten op straat in de polder kan lopen... en dan kan je met God praten. Je moet het maar praktiseren. Ik wil mijn aangezicht voor hen verborgen, zegt hij. En zien wat hun einde wezen zal. Want zij zijn een verkeerd geslacht. Kinderen die geen trouw kennen... Als u zich weer omkeert en je wordt weer trouw. vloeit de zegen van God weer naar je terug. Hij is zo barmhartig en genadig. Maar zeg niet. oh, nu wel even rotzooien. Ik vraag dadelijk wel weer vergeving. Nee, ik weet en God weet hoe zwak we zijn. Maar handel trouw. Hij is ook getrouw, lieve mensen. In 2 Samuel 23, vers 2 staat: De geest van Yahweh spreekt door mij. Mooi. Zijn woord is op mijn tong, zegt de profeet. Luister. Israëls God, dat is Yahweh, zegt: Israëls rots zegt. Een rechtvaardig heerser over de mensen, een heerser in de vrezen gods. Zo moeten we zijn. We zullen met hem heersen, weet u nog? Ook wij zullen met hem heersen. Ja, we zullen vandaag al met hem heersen over ons eigen leven. We zullen de zonde zien en zeggen, zo, dat raak ik me niet meer. maar wat een viezigheid, hè? Pfff, die straat schoon. Het is een vreugde om de waarheid te kennen en in rechtvaardigheid te leven. Hij is als het morgenlicht bij het opgaan van de zon. Ik heb nu op een eiland gezeten. Ik heb gezien hoe de zon uit de zee komt. En ik heb gezien hoe de zon weer in de zee zakt. Schitterend. Wat een vreugde om dat te zien. Hij is als het morgenlicht bij het opgaan van de zon. Een morgen zonder wolken. Door de glans naar regen spruit jong groen uit, uit de aarde. Maar goed, wij gaan verder. Vers 18 zegt. Het gehele volk was getuige van de... Waar hebben we het over? Donderslagen. Israël voor de Sinei: 1 miljoen, 2 miljoen mensen. Mannen, vrouwen, kinderen. Het hele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bezuin, het rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en het bleef van verder staan. Wat denk je, is dat dan ook een feestje bij elkaar? Als de berg gaat schudden en die hele grote bezuin die gaat blazen, die gaat door merg en been heen. Ik denk dat je ja, in elkaar zak van de vrees, dat is echt vrees denk, joh, wat gaat er nou gebeuren? En Mozes had gezegd, God gaat spreken. Ik denk dat iedereen tegen de grond dan gaat. Oh, oh, oh. Ja toch? Zeg eens niet tegen Mozes. Alsjeblieft. Mozes, ga jij nou de berg op. Praat jij dan maar met God. En zeg het dan maar tegen ons. Kunt u het nog herinneren? Tja. Oh, kijk eens, het staat hier al. Hé, hey, zegt Mozes. Spreek jij met ons. Dan zullen we je horen. Maar God spreekt niet met ons. Omdat we niet doodgaan. Hebben ze goed geluisterd naar Mozes? Wat was ook weer het woordje horen? Shema. Dat is horen en doen. Mozes spreek jij nou tegen ons. Want dan zullen we luisteren en gelijk doen. Dat is ook niet gelukt. En we hebben dezelfde problemen. Wij zeggen ook. Shema Israël. Hoor Israël. Yahweh is onze God. Hij is de enige. De hele christenheid heeft het over drie personen. In een goddelijk wezen. Het is toch de waanzin ten top? Dat is filosofisch, dogmatisch geneuzel van priesters en profeten. Ongelooflijk dat een hele christelijke wereld daarin geduiveld is. En als je dat wil vertellen, ja, geduiveld, Dan kom je het op het woord? Of de duivel ermee. hè? Ja, nou, laten we maar geen eer geven, hè? Lieve mensen, spreek gij met ons, Mozes, want dan zullen we luisteren. Nou, echt niet hoor. Ze hebben niet geluisterd. Wij wel, hè, allemaal. Proberen Ken je geen Hollands uh, spreekwoord daarvan? Proberen doe je nieuwe aardappelen Proberen, zeg jij, we gaan het proberen het proberen doe je nieuwe aardappelen, zeggen een Hollander Ja, dat weet je niet natuurlijk, hè we Kijken of die lekker is, hè Maar dat doe je niet met het woord van God Het woord van God moet je horen en doen Dat is een kwestie van proberen, zou het lukken, zou het lukken Nee, je gaat het doen wat een vreugde, joh. Er staan nog meer. Daar komen nog dertig sheets op. Dus uh, kijk maar uit. God spreekt niet met ons opdat wij niet sterven, zegt hij. Zo. Maar Mozes zegt tot het volk... Hé, hey, vrees niet. Hé, hey, vrees niet. Wat is vrees ook weer? In het Grieks is dat phobos. fobie. Zijn er mensen met fobieën hier? Gelukkig hier niet, want wij zijn allemaal vrij natuurlijk. Maar fobie, dat is angst. Dat is vrees. Dat staat er in het Grieks. Phobos. Het schuldwoord van. Mozes die zegt dat voor. Hé, vrees niet, want God is gekomen om je op de proef hey, te stellen. Opdat er vrees voor hem over u komen. En. Nou weet ik toch niet wat er nog verder onder staat. Dat hij niet zonder. Dat hij niet zonder. Dat, oh, dat weet je ook goed. Ja, ik het ja, dus... <laughs> Vind je dat leuk, hè? Dus er moet dus bij het horen van het woord van God vrees komen in je hart. Op het moment dat je wat wil pikken, dat je dan denkt: ja, nee, laat ik het niet doen. Nee, ik vrees God te veel. Stel voor dat hij zegt: tot hij dan gelijk die klap uitdeelt. Eerbied en ontzag betekent. Eerbied en ontzag, ja, dat is mooi hoor, echt waar. Hij is echt goed. Het staat hier achter, hè? Opdat er vrees er ontzag voor hem over u komen. Daar gaat het om. Hij zegt het niet zomaar. Hij zegt het tegen u. Opdat er vrees over je komt. En dat je je zult bedenken. Op het moment dat de zonde zich aandient. Toen je zegt. Ah, ja maar daar ga ik niet aan beginnen. Joh, joh. Hup, de deur uit met de zonde. Dat doen we niet meer. We zijn toch rechtvaardiger geworden of niet? We gaan niet zondigen. Durf je vinger op te steken. Ik ga je niet zonderen. Ja, nou zit je de boel te verraaien. Nee, ik zeg niet. Nee, we willen het helemaal niet, hè. Maar nochtans, al willen we het niet, toch hebben we gezien dat we regelmatig onderuit zijn gegaan. Het ligt wel heel gevoelig. Maar naarmate de vrezen van God in je hart groeit, wordt het zonde steeds meer uit. Meer weg. Naarmate de vrezen des heren in je hart groot wordt, krijg je de mogelijkheid om te overwinnen over zonde. Waar je vroeger nog iemand rustig een leugen kon vertellen, om je eigen voordeel uit te halen. Op het moment als je vandaag die leugen weer wil vertellen, dan kijk je hem alleen maar in zijn ogen en denk je, oh ja, dat kan ik eigenlijk beter niet zeggen. Nee, nee. En dan zegt die ander, wat staan nou te doen, joh? Jij moest even nadenken, maar ik vind je een aardige vent. alleen Yeshua was toch zonder zonde? Ja, Yeshua was zonder zonde. Hij zondigde niet. Maar hij was lang op hij was zonder zonde. Hij is ook niet door een mens verwekt. Want wij nemen onze zonde, natuur en de dood over uit onze voorwaarden. De, de ik steen nooit te groot. gooien. Dat gooi me ook helemaal niet. Echt niet waar. Ik heb ook niet gezegd: gooi die steen eens. Nee. Lieve mensen, we gaan verder. Yahweh, die komt tot Israël namelijk door woorden te spreken. En Yahweh spreekt gezalfde woorden. Gezalfd, die komen uit de geest van God. Je moet dus leren luisteren. Wat zegt Yahweh? Alle profeten in de Bijbel die hebben aan Israël verteld wat Yahweh had gezegd. Maar zij deden het anders. Dus dan zeggen ze, hé hey, bekeer je nou, ga terug tot Yahweh. Wat doen ze met zo'n profeet? Je kan maar één ding doen, een profeet doodgooien en houdt ze zijn mond. Wie van de profeten hebben jullie niet vermoord, zegt Yeshua? Wie van de profeten? Ja, ze hebben zelfs Zacharias die achter het altaar van de tempel stond en vandaan gesleept. In het huis gods gekomen om de priester er weg te halen. Goed, Deuteronomium 4. Toen sprak Yahweh tot u uit het midden van het vuur. Een geluid van woorden hoorde gij, maar een gestalte van God nam gij niet waar. Er was alleen maar een stem. Ja kijk, er is geen gestalte van God. Want God is geest en hij is alomtegenwoordig. Hij zit achter de maan. Hij zit achter Jupiter. En dat alles zit in zijn buik. Dus als wij daaruit willen kijken om terug te kijken. Dat gaat helemaal niet. Dus wij leven in hem. God is geest. Heel de wereld leeft van de geest van God. Adem. Ruach. Heb je het wel over nagedacht? Ah, ruach van God. Ruach van God. Als je te lang onder water blijft. Dan snap je ineens dat je afgesloten bent van het leven. Want je krijgt geen lucht meer. Maar God is geest en de hele wereld leeft uit de geest van God. Hij maakte u het verbond bekend, dat hij u gebood te houden. Ja, de tien woorden, hij schreef ze op twee stenen tafelen. Heeft u het gezien? Schitterend hè? Dit is een ramp in de ogen van vele christenen. Heel die wet, hij is weggedaan. Ja, als die weggedaan is, dan kan je rustig gestelen, liegen, kwaadspreken, sabbat overtreden. Je kan de meest gekke dingen doen. Dat is anarchie. Wat wij zeggen, Johan? Ja, ik denk niet dat ze alles weggedaan hebben. Ze hebben een paar weggedaan. Als, zelf... als je er eentje wegdoet, verwerp je, ja, je dat in de wet. En dan staat dit naar je grote toch? Ik denk toch dat ze wel verder denk ik, hoor. Ja. Wij praten op wet zijn, alleen dit hebben ze niet geleerd. Of wij hebben dat. Nee, gegeven. inderdaad. Ben... Maar, maar nou vertel je het nou de mensen toch? Maar ik ben een beetje. Een beetje milder uh, uh, geworden. beetje milder geworden. Ja. Maar de rechter, de, rechter, de rechter die oordeelt anders. Want wij hebben allemaal gezond. En we missen. En, ja, inderdaad. En, we... en we missen de heerlijkheid gods. Ja, toch? Ja, inderdaad. Maar we zullen het recht te zeggen wat er staat. Hè? En we zullen onszelf moeten toetsen of we daarin. in overeenstemming komen. Hij zegt, ik heb het verbond bekendgemaakt dat ik u gebood om te houden. De tien woorden. En we hebben eigenlijk met veel geboden dan geen moeite en dan alleen maar met de Sabbat. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Met alle dingen hebben we moeite. Het gaat namelijk om de volmaakte liefde tot God. Je liefde moet volkomen gaan worden. Vind je het heerlijk om in zijn wegen te wandelen? Je liefde moet daaruit volkomen worden voor je naaste. Dan geef je hem ook te eten en brood en wat hij nodig heeft. Daar gaat het om. Mij gebood Yahweh uw inzettingen en verordeningen te leren. Opdat gij die zou nakomen in het land waarheen gij trekt om het in bezit te nemen. Dus God heeft zijn tien woorden gegeven. En aan Mozes de hele Torah. En uitleg gegeven hoe je daar verder mee moet leven. En later kwamen de schriftgeleerden en de Farizeeërs Die hebben dan nog eens een keertje een hele zooi achteraan gezet. Alleen de wetten van Mozes zijn er al 630. Staat gewoon in de Torah. Vele van die zaken kunnen we niet meer uh, volvoeren, omdat er geen tempel is. Maar als morgen de tempel staat, gaan alle 613 geboden weer functioneren. We gaan verder. Dit is de, de kist waar de platen in liggen. En het wonderlijke is dat het thema ging over de rots is Christus. Gezalfde woorden van Yahweh. Het zit in de kist, het verbond. Toen Mozes gereed was met de woorden van deze wet, staat er in de Bijbel, of in de, ons boek. Maar er staat in wezen de onderwijzing. Dus waar er in de Bijbel staat wet, dat staat niet in de grondwoord. In de grondwoord is Torah, onderwijzing. Volledig in de boekenrol op te schrijven, gebood hij de Levieten die de ark van het verbond van Yahweh droegen. Neem dit wetboek, die tora, rol, hè, en leg hem naast de ark des verbonds. Van ja bij uw God, opdat het daarvoor u ten getuige... Wat staat er? Tegen u zei. De, de wet van God ligt in de kist. En daarnaast ligt de rol die getuigt tegen u. Dan kun je goed luisteren wat Mozes verteld heeft over wat tegen u getuigt. Je gedrag. Dan denk je, oh, Mozes had gezegd, oh Heer, vergeef mij. En dat doe je over de Torah, over de wet heen. Van God. Want dat is de basis van het verbond. He? Want ik ken jullie weerspannigheid. Kent u nog een ander woord voor weerspannigheid? Opstandigheid. Opstandigheid. Nog een woord? Kopper. Wat? Koppig. Nog meer? Ik heb er nog eentje die ik nog niet heb bij jullie gehoord. Toverij. He? Dat is een goede Toverij. Weet iemand wat toverij is? Weer spannen. Ja, je bent een schat. Ja, ja. ja. Maar toverij, dat, heeft, dat is heel negatief, dat is genieper. Ja, dat is genieper. Dat is niet tegen iemand zeggen dat je niks met hem te doen wil hebben, maar dat is tegen de buurvrouw zeggen: joh, die, die, die, die, die vrouw die altijd naast je zit, hè. Ja, moet je dat eens doen. Dan stuur je iemand anders erop af, die manipuleer je. Dat is dus toverij. Dat is dus woorden spreken tegen de één zodat hij iets gaat doen tegen die ander. Want dan doe jij het niet. Hè? Dat maakt je dan die ander. Dat is geraffineerd. Daarom is roddelen en kwaad spreken over iemand die er niet is. Is het grootste kwaad wat je kan doen. Dan breng je de dood. Ja, dan breng je de dood. Ja, natuurlijk. Ja, je gaat er zelf van dood. Hè? Dus weer is toverij. Want ik ken jullie en jullie toverij, jullie hardnekkigheid. Wanneer gij, terwijl ik thans nog levend bij u ben, tegen Jaweh weerspannig zijt geweest, hoeveel te meer dan niet na mijn dood, zegt Mozes. Hij had het wel door. God had het hem goed laten zien. Torah, dat zijn de gezalfde woorden van Yahweh. Zo ziet een Torah er uit. We gaan weer even verder naar Korinthe 10, vers 6. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschiet, broeder en zuster, opdat we geen lust zouden hebben tot het kwaad. Lust. Lust. Vele dingen werken lust op in je leven, maar het heeft altijd met kwaad te maken als het onze lust moet gaan bevredigen. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, zoals zij die hadden, wordt ook geen afgodendienaars Zoals sommige van hen. Gelijk geschreven staat: het volk zette zich neer om te eten en te drinken en ze stonden op om te dansen. Word geen afgodedienaars. Afgodedienaars. Zo jonge, jongen, jongen. Wat is ook weer een afgod? Paulus die kwam toch ook in de Korinthe. Wat had hij zien staan op heel die lange straat? Allemaal tempeltjes. En dan hadden ze een beeld A en een beeld C en een beeld G. En wat zegt die slimmet? In Athene was dat hè? In Athene? Dat Athene ja. Ik zie dat jullie alleszins godsdienstig zijn. Ja. O, oh, denk je die, die, die, die Atheners. Ja, dat zei je we wel. Kijk, al die goden al die tempeltjes. Maar hij zegt, er stond één tempel tussen van een god die jullie nog niet kennen. Hij zei, daar kom ik je van vertellen. Slim hè? Dat is een Joodse slimheid om het zo te doen. Maar toen die eenmaal was gaan praten, weet je nog hoe het afgelopen is? Hij kwam van zijn Heer vertellen. die gestorven was. Oh, zegt hij: Jouw God is dood. Dag, uh, wij praten nog we wel eens met elkaar. En ze liepen zo weg. <laughs> ja, toch? He? Zo luistert de wereld. Uh, kon helemaal niet. Zelfs die grote Paulus. die kon die man niet even zeggen: Nee, blijf maar nou staan. Bleef... Ja, gaat toch weg, Paulus? Wij praten we wel eens met je. Maar God die doodgaat, dat is toch wel een beetje. Uh, Goed. het gaat erom dat we geen lust krijgen tot het kwaad we worden geen afgodedienaars worden, dus we stellen iets ons eigen denken hoger dan wat God zegt we gaan door alles zondagviering versus sabbatviering is afgoderij maar ze weten het niet, dat is gewoon bijbels Maria vereren oh heilige maagd Maria bla bla bla, ik ken al die ruutjes niet hoor dat is toch verschrikkelijk Hele volkstammen hebben dat gedaan. Maria is dood. Maria is nog steeds in het graf. Er is geen opstanding van Maria en de Maria hemelvaart. Dat zijn leugens van Rome. En je hoeft niet tot Maria te bidden. O oh, lieve vrouw, moeder gods. Want ze was geen moeder gods. God die hebt geen moeder. Wonderlijk hè? Wonderlijk is dat hè? Omdat ze Yeshua de Messias... De zoon van God tot God verheffen. Ja, het gaat helemaal Maar als je tegen de gemiddelde christen zegt, dan willen ze of helemaal geen gesprek meer hebben. Dus je moet het heel simpeltjes houden, zodat ze dingetjes kunnen gaan begrijpen, willen ze verder denken. Maar ja. ik heb ook een heel groot probleem Want je zegt, maar goed, moeder gods. Dan denk ik dat ze in de zaag boven God staan. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja vader en de moeder. Ja. Dan heeft God een probleem. Hebt u een probleem. probleem. Ja, staat yes, zijn moeder boven hem. Ja, zijn moeder boven hem. Nee, dat is heel wonderlijk hè. Maar goed. Uh, ze richten liever een afgod op. Hè? Het gouden kalf. Een ramp. Laat wij geen hoererij plegen. Zoals sommigen van hen deden. En er vielen op die dag zo'n 23.000 man... U kent zo'n plaatje niet natuurlijk, maar zulke plaatjes, dat het met, uh, met hoererij te maken. Laten we Yahweh niet verzoeken. Kijk, dit is de slang. Ze verzochten hem door de slang. He? Die verheven was op de paal. Maar omdat ze niet trouw waren, niet gehoorzaam, werden ze door de slangen gebeten. He? We worden nog steeds door slangen gebeten. Maar broeder en zuster, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat we een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand aan de troon van de majesteit in de hemel. Yeshua is hoge priester opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterzijde van Gods troon. En daarvan heeft hij macht gekregen ja, om, te over, om te heersen, om te dienen. Hij stuurt zijn engelen uit. Hij heeft die macht overgekregen. Als hij dadelijk terugkomt. Ja, dan heeft hij dus de macht over de hele aarde en dan zal de hele aarde voor hem moeten buigen. En zij die voor Yeshua moeten buigen, die eren daarmee zijn vader. Want die is niet te zien, God is geest. Hij verricht de dienst in het heiligdom. In de ware tabernakel die Yahweh opgericht heeft en niet de mens. Yahweh heeft een tempel opgericht in de hemel. Het Rijksmuseum, waar is dat ook alweer? Akkoord. Is heel Amsterdam Rijksmuseum? Ja. He? Nee, natuurlijk niet. De tempel, de ware tabernakel is in de hemel. Is de hele hemel tabernakel? Oh, nee, het is een deel in de hemel wat voorgesteld wordt. Uh, wij hebben op aarde een schaduwdienst. Maar de ware is in de hemel. Daar zit God op de troon. En daar komt Jeshua als hoge priester voor de troon van God. Om het werk te doen wat de hoge priester dient te doen. En hij komt... Het is zijn eigen bloed. Mijn bloed, mijn bloedvader. En als u tot vader bidt en zegt vader, ik heb zoveel spijt dat wil ik niet. Ik, ik zie op het bloed van Yeshua. En dan zegt Yeshua vader, mijn bloed, mijn bloed. Dat is wat de hoge priester doet. Schitterend. Overdenk dat als je zonde gedaan hebt en je bidt tot God. De ware tabernakel, die heb Yahweh opgericht. Maar niet de mens. Mozes kreeg daar een schaduw van. Waar hij naar kon bouwen. Want Christus, daar komt hij weer, waar we mee begonnen zijn, de gezalfde, is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het waarde, maar in de hemel zelf. Omtans, wat staat er nou verder? Ik denk dat er wat allemaal beeld veranderd is, jongens, hoe dat kan, weet ik ook niet. Kijk, ik heb maar een foto gemaakt in de hemel. Hier heb je de ark des verbonds, hierin liggen de tien Woorden van God. Kent u nog? Wat was er nog meer in die ark? De staf van Mozes en de puisten. He? Gouden puisten. Dus deze tien woorden die liggen dus in de, in de kist. En het verzoendeksel ligt daar overheen. En er zijn twee engelen die mee kijken en mee bidden, als de hoge priester daarvoor. En zeker op grote verzoendag. Tot we ons dit beeld realiseren als we met elkaar uh, aan de tafel zitten. He? Ik zag in de rechterhand van hem, dat is Yahweh, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. Ik zag een sterke engel die met een luide stem uitriep, wie is nou waardig om die boekrol te openen en haar zegels te verbrekenen? Toen Yeshua dus in de hemel, hè? daar schrijft openbaringen over. Niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen. Dat is een ramp. Wie kan die boekrol openen met die zeven zegelen? Want daar kwam het antwoord in te staan. En ik, Johannes, ik weende zeer. Omdat niemand waardig was gebleken de rol te openen en in te zien. Niemand was waardig. Maar een van de oudsten zei tot mij. Ween niet, want zie de leeuw uit de stam van Juda. De wortel van David heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. Ziet u? Er is er maar één die hem kan openrollen. Yeshua. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren, te midden van de oudsten en al als geslacht, hè, visioen, zeven horns, zeven ogen, en dit zijn de zeven geesten gods uitgezonden over de hele aarde. Maar goed, het zijn geestelijke beelden. We gaan wat anders lezen. Hij zegt... Het, waar het over ging... Het ging over het lam. Met een hoofdletter. Hè? Het lam. Kwam en heeft de rol aangenomen... Uit de rechterhand van hem... Dat is Yahweh, die op de troon gezeten was. Yahweh is God... En Yeshua is de zoon van God. En er zit niet een geestje tussen... Als een soort derde persoontje. Het is Yahweh God... En het is Yeshua de zoon van God. Hem is door Yahweh God alle macht gegeven. Dus Yahweh regeert als Yeshua op de troon zit. Want hij doet exact wat zijn zater zegt. En niet anders. Over hem. Het Lam kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, Yahweh, die op de troon gezeten was. En toen het Lam de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het Lam. Hé, hey, mooi hè? Ze wiepen zich voor het lam neer. Hebben de elke citer een gouden schaal vol met reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. Mooi hè? Die 24 oudsten en de heer. Ze wiepen zich voor de heer neer met de gebeden van de heiligen. Dus als uh, dadelijk uh, Thea... Voor ons gaat bidden. Vanuit het boekje wat je hebt ingevuld. Ik heb dat gebed, dat gebed. Dat wil niet zeggen dat je thuis niet kan bidden. Maar het is goed om het ook over te dragen aan anderen. Dan gebeurt er iets in die hemel. Met die gebeden van de heilige. Zij zongen zelfs een nieuw gezang. Zeggende. Gij, het lam, Yeshua. U bent waardig om de boekrol te nemen. En haar zegels te verbreken. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht. Met uw bloed uit elke stam taalvol en naast. Prachtig hè? Taalvol want u, hebt, want u bent geslacht en hebt ons voor ons, voor God gekocht met uw bloed uit elke stam taal, volk en, en natie prachtig is dat Ja, we zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua ja. kun je nou voorstellen dat mensen Yeshua overboord kiepen en zich tot het jonendom willen gaan ja en er is nog, nog gekker er is nog een soort tussenstap dat noemen ze noachieten dat is op mijn vaag Komt dat ook in voor? Kunt u het voorstellen? Die kunnen zich dus verbinden aan Noachieten. En dan zeggen we houden de zeven geboden van Noach. Terwijl ze, de wij God gekend hebben. Ze kennen ze dus tien woorden die van de bergen gesproken zijn. Want zo wil God het hebben. We zijn deel van zijn volk. En dan zeggen ja, we doen het wel met de Noachieten. Echt niet waar. Je doet niks met de Noachieten. Ik vraag me af of je Ik vraag me af, ja. Nee, dan doe je het niet meer, hè? Dankjewel, hoor. Zij zongen een nieuw lied, zeggende... Yeshua, het lam, gij zijt waardig. Gij, Yeshua, hebt hen... Dat zijn de verlosten... Voor onze God, Yahweh, gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op aarde. Lieve mensen, kunt u zich inpassen? Gij, Yeshua, hebt hen, de verlosten, voor onze God, Yahweh gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij, dat koninkrijk en die priesters, zullen als koningen heersen op aarde. Wij heersen vandaag al over ons eigen leven. Want je moet echt overheersen. Maar dadelijk gaan we met de Heer over deze aarde heersen. Patrick? Is dat ook te maken met Matthäus 5? Wanneer je zegt van, eh, als je zegt de Torah leert. Niet onderwijs, dan zul je klein zijn in de Ja, inderdaad. En als je het nou dan zul je groot zijn. En groot zijn. Groot zijn. Ja. Kan dat een dispervat zijn? Zeg maar, je... Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat dat heel genadig is. Ja. Dan zou je klein zijn. Want wie moet er tegen onze broeders christenen zeggen: jij bent nu het koninkrijk. We gaan niet in het oordeel van God staan. Echt niet waar. Dus, dus, dit is niet klein. Dus... Nee, je zou bijna. Ja, iemand anders zei: Het woordje klein is nietig. Niet zijn. Maar dat geloof ik niet. We zullen klein zijn in het koninkrijk van God als we het niet naar zijn geboden leven. Klein? Geen koning. Geen niet heersen. Nee, niet heersen. Een, een kleintje. Een klein prinsje. Ja ja, ja, ja, ja. Maar het gaat erom, we moeten als koningen heersen. Je moet gewoon ook tegen jezelf zeggen, zo spreekt de koning, eh, zo doe ik het. Ook over jezelf moet je heersen. En als iemand je onwijsheid vraagt, dan zeg je wat staat er geschreven. En zeg je: kijk, zo heb God gezegd. Doe het zo. Dan kunnen we met hem heersen. Het laatste stukje. Ik zag en ik hoorde de stem van vele engelen rondom de troon. En van de vier dieren, de oudste, hun getal: tienduizend, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Zeggende met een luide stem: Je kunt het niet voorstellen hoe groot dat getal is. Zeggende met luide stem: Het lam Yeshua dat geslacht is, is waardig te ontvangen hij is waardig om te ontvangen, wij echt niet maar omdat zijn waardigheid ons geschonken wordt want we zijn één met hem zullen we daar de zegeningen van ontvangen we zullen hem zien zoals hij is de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte wat staat er? De eer, de eer de heerlijkheid en de dankzegging jongen, dat is toch groot als je deze dingen leest. Slaat die Bijbel nog eens op in openbaringen. Je zal er vreugde vol van worden. Alle schepsel in de hemel en op aarde, zelfs onder de aarde en op zee. Alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Hem, dat is Yahweh, die op de troon gezeten is. En het lam, Yeshua, zij de lof, de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Zie je, Yeshua is in de hemel. Buiten hem zijn er geen anderen in de hemel. Hij heeft de plaats naast de vader. En daarvan heeft hij zijn heerschappij. Spoedig zal hij op aarde zijn. Ik zou zeggen, Shabbat Shalom. Shema Yisrael Adonai